Jan van der Putten met het NOS Journaal. Morgen begint een landelijke staking in het streekvervoer... nu de laatste gesprekken tussen bonden en werkgevers op niets zijn uitgelopen. Ongeveer 80% van de chauffeurs is aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV. Dus is de verwachting dat er weinig of geen bussen rijden. Ook regionale treinen kunnen uitvallen. In steden met een eigen vervoerbedrijf... rijden de stadbussen en trams meestal wel, behalve in Utrecht. De FNV'ers staken voor onbepaalde tijd en de cnv leden tot minstens vrijdag. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 vermindering van de werkdruk en meer plaspauze. Twee Nederlandse jihadisten die in Turkije zijn veroordeeld hebben een paspoort gekregen om naar Nederland te reizen. De twee waren eerder vanuit Nederland naar de strijdgebieden in Syrië of Irak gegaan om te vechten. De ministers Blok en Grapperhaus schrijven aan de Tweede Kamer dat naar hen in Nederland een strafrechtelijk onderzoek loopt. Daarom zullen ze bij aankomst in Nederland worden aangehouden en vastgezet. Er zijn nog zo'n 145 Nederlandse jihadisten in IS-gebieden in Syrië en Irak. Daarnaast zijn er nog zo'n 35 jihadisten die in vluchtelingenkampen zitten of elders in de regio zijn aangehouden. Herman Sietma wordt tijdelijk opvolger van Hans Alders als nationaal coördinator Groningen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Sietma is jurist en bestuurskundige en hij was korte tijd lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Hij gaat zich vooral bezighouden met een nieuw stelsel voor de schadeafhandeling en versterkingsoperaties in Groningen na de aardbevingen. De rechtbank in Maastricht heeft een politieman veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf omdat hij had geschoten op drugsrunners. In 2015 nam hij een auto onder vuur waarin twee drugsrunners probeerden te vluchten. In plaats van op de banden schoot de agent Hoger en dat had hij niet moeten doen, zegt de rechtbank. Het weer, vanavond geleidelijk wat meer bewolking, vannacht is het 10 tot 13 graden, morgen eerst wolkenvelden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 We'll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 We gaan snel door naar de volgende dummelbarkeer van hun nieuwe album Ionian. Is hier Vampyrian Phoenix.